7 uur Remons met het tms Journalist Rena Netjes is vol lof over de inzet van de Nederlandse ambassade in Cairo, die bemiddelde bij de Egyptische autoriteiten om haar naar Nederland te kunnen halen. Vooral plaatsvervangend ambassadeur Farga van Kibet speelde volgens de journalisten een sleutelrol door achter de schermen te bemiddelen. Netjes hoopt dat ze ooit terug kan keren naar Egypte... waar ze studeerde en jarenlang woonde. De Nederlandse, die werkt voor het Parool, BNR Nieuwsradio en de NOS... hoorde donderdag dat ze wordt verdacht van het bieden van hulp... aan een terroristisch netwerk rond televisiezender Al Jazeera. De Nederlandse ambassade hielp haar daarop het land zo snel mogelijk te verlaten. Ahol Topman Dick Boer maakt zich zorgen over leegstand in Winkelstraten. Hij vindt dat de winkeleigenaren moeten nadenken over hoe winkelcentra aantrekkelijk blijven met de groeiende populariteit van internetshoppen. Boer constateert dat de consument tegenwoordig zijn boodschappen doet vanaf elke plek waar hij ook maar met pc, tablet of smartphone tot het internet toegang heeft. Echte winkels dreigen daardoor uit het straatbeeld te verdwijnen. Minister Dijsselbloem vindt het niet onwaarschijnlijk dat er een derde hulppakket van de EU komt voor Griekenland. Eind dit jaar loopt de huidige steunoperatie af en bij RTL noemde Dijsselbloem een nieuwe ronde zeker bespreekbaar. Hij zei dat de Grieken nog wel wat stappen moeten zetten en dat ze zich aan alle afspraken moeten houden, bijvoorbeeld bij het doorzetten van de hervormingen. Duitsland zou werken aan nieuwe leningen ter waarde van 10 tot 20 miljard euro. Dijsselbloem wilde niet ingaan op bedragen of op de termijn. De internetstoring bij ING is opgelost. Sinds gistermiddag waren er storingen bij ING-internetbankieren. De bank legde het systeem vanmiddag grotendeels plat om de problemen op te lossen. En aan het begin van de avond waren alle problemen verholpen. En dan het weer. Het is droog. Vannacht overal bewolkt met minima tussen de 2 en de 5 graden tegen de ochtend de regen. Morgenmiddag is het weer even droog. Het wordt 7 tot 9 graden. Het waait stevig uit zuidelijke richtingen. Morgenavond opnieuw regen. Dit was het NOS-Gonaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog een paar files uit de avondspits. Wat langer zijn die nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Na een ongeluk op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Oudekerk en de Amstel en knooppunt Badhoeverdorp 4 kilometer. De rechte is dicht. En op de A27 Gorkum richting Utrecht, bij Utrecht Veemarkt 3 kilometer. In het zuiden is de N281 de weg Heerlen richting Vaals. Afgesloten tussen Heerlen Zuid en Industrieterrein Avantus na een ongeluk. Volgens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 Kijk op Deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. NOS, NOS, NOS Radio 1. Loonste de Theo de Lippens. Goedenavond, het is dinsdagavond. 4 minuten over 7. We staan aan het begin van een heuse voetbal zesdaagse. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Iedere dag zijn er deze week wedstrijden in de Eredivisie. En dat noemen ze nou een dubbelprogramma. Vanavond komen er drie langs. Straks om kwart over acht begint Ado Den Haag aan het duel tegen Heracles. Om kwart voor negen is het de beurt aan Vitesse dat AZ in de Gelre Dom ontmoet. En een kwartier geleden al begonnen in Kerkrade Roda Feyenoord. Voor ons is daar Frank Wielaert. Frank, is er al iets gebeurd? Jazeker. Feyenoord staat voor intussen met uh, 1-0. Een Goal gemaakt door uh, Immers nadat die bal werd uh, voorgegeven. Immers uh, pikte de bal op nadat uh, uh, Van Peppe probeerde hem weg te werken. randje strafschopgebied was dat. Van Peppe bleef vervolgens staan. Kali was te laat om in te grijpen en van diezelfde rand strafschopgebied haalde Immers vervolgens kruislinks uit. Een schotelbal voorbij. Kurto 1-0 dus voor Feyenoord. Er zijn intussen 20 minuten aan de gang. Feyenoord is sterker. Uh, Rodië C. Durft eigenlijk niet zo goed te voetballen. Pelle heeft al twee hele grote kansen gehad. Kortom, dat had hier best meer dan 1-0 kunnen staan in het voordeel van de ploeg uit Rotterdam. En inderdaad opvallend, Rodie JC durft niet zo goed. Terwijl ze op de linkerkant toch een jongen hebben die wel durft en die heel graag zou, euh, zich zou willen laten zien vandaag. Al krijgt hij nauwelijks de kans, want hij krijgt ook nauwelijks een bal. En dat is Anko Jansen, de man overgenomen op de laatste dag van de transfer deadline. Van uh, De Graafschap. En hij maakt vandaag zijn debuut voor Rodi C in de basis. Dus tegen Feyenoord. En Feyenoord heeft uh, Rodi C vastgezet op eigen helft. De Vrij heeft de bal. Zoekt naar uh, De Vrijeman. Die vindt hij bij Armenteros. Die blijft in ieder geval goed in balbezit. En levert dan in bij Jan Maat. En Jan Maat denkt balbezit is ook goed met een 1-0 voorsprong. Dus terug naar De Vrij. Die kijkt even in de breedte richting Congolo. Maar... Uh, die uh, wordt niet aangespeeld. De diepte wordt gezocht in de richting van Immers deze keer. Dan gaat Pelle maar eens op avontuur richting het middenveld. Daar verliest hij uiteindelijk de bal. Maar ook Rode JC houdt de bal niet lang in, uh, in bezit. De bal gaat over de zijlijn. Anko Jansen is best een grote jongen, maar uh, daar gaat de bal toch overheen. En dus deze mogelijkheid op balbezit voor hem verkeken. Jan Maat gaat erin gooien. op of tien op de helft aan de rechterkant bij uh, Rode JC. En uh, Immers is uh, het doelwit van de ingooi... maar die levert dan uiteindelijk in bij Skoertai. En zo kan Roda gaan voetballen. Maar die kiezen eerst even voor de weg uh, achteruit richting Luiks. Luiks, die kijkt dan wie staat er vrij. Maar iedereen staat keurig in de dekking. Niemand die echt beweegt. En dus blijft hij in balbezit nog altijd op de eigen helft. Om, ook omdat hij niet direct wordt aangevallen. Dat gebeurt eigenlijk pas als Skoertai wordt ingespeeld. Die heeft Congolo in zijn nek. En dus neemt Feyenoord op die manier meteen over. Filena en Pelle die de bal komt ophalen op het middenveld. Dan doorgeeft in de richting van Filena. Die staat dan in het strafgebruik bij de Rode Maakt een paar aardige bewegingen. Wil de bal neerleggen bij de tweede paal. Is geen ruimte om dat te doen. Dus even weg met de bal richting Boëtius. En uiteindelijk via Montaigne over de zijlijn. Kortom, het is duidelijk, Feyenoord is sterker. Feyenoord is de ploeg die de kansen krijgt. En Feyenoord is ook de ploeg die voorstaat in Kerkrade. Na 22 minuten is het 1-0. Drie voetbalwedstrijden in de Eredivisie dus vanavond. En verder ook veel aandacht voor de naderende Olympische winterspelen. We hebben een reportage over een rondleiding van Nederlandse sporters in het atletendorp. En we hebben de verwachtingen van snowboarder Cheryl Maas. Maar we hebben ook aandacht voor een verhaal over bedreiging van Oostenrijkse atleten. Want het Oostenrijkse Olympisch Comité heeft een dreigbrief gekregen. Waarin wordt aangekondigd dat bij deze Olympische Spelen in Sochi twee sporters zullen worden ontvoerd. Het gaat dan om skiester Bernadette Schild en de skeletonpilote Janine Flok. Heb hebben contact met onze correspondent voor Oostenrijk, Tim de Wit. Tim, goedenavond. Goedenavond, Giel. Hoe is er in Oostenrijk gereageerd op deze drijfbrief? Nou ja, zo'n brief wordt wel serieus genomen in Oostenrijk. Het Oostenrijkse Olympisch Comité heeft inmiddels de veiligheidsdienst gevraagd... die brief te onderzoeken. Hoopt daarmee natuurlijk te kunnen achterhalen waar die vandaan komt. Het enige wat we tot nu toe weten is dat die brief in Rusland op de post is gedaan. Meer weten we niet. En verder reageert men bij het Olympisch Comité redelijk gelaten. Vooral geen paniek uitstralen. Ze zeggen dat er van een acute dreiging in elk geval geen sprake is... maar dat dit alles wel heel scherp in de gaten moet worden gehouden. Ja, dan leek het eerst te gaan om Marlies Schild, die kennen we allemaal. Normaal slalomskiester, oudere zus van Bernadette. Dat werd ook door het Olympisch Comité daar bevestigd. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Is het duidelijk hoe dat kon gebeuren? Nee, dat, dat is een beetje een raar verhaal. Eh, begin van de middag zou het inderdaad om Marlies gaan. Later bleek het om Bernadette te gaan. Eh, ze gaan allebei naar de Spelen overigens. Eh, het Olympisch Comité zegt dat er maar vier mensen... op de hoogte waren van deze brief. Die is gisteren in Wenen bij het Olympisch Comité aangekomen. En de inhoud daarvan is vanmorgen... in een Oostenrijkse boulevardkrant terechtgekomen. Hmm. In de Kronenzeitung. En die meldde in eerste instantie dat het om Marlies ging. En ik vermoed dus dat er verkeerd gelekt is. En dat is toch wel een beetje pijnlijk, ja, kan je zeggen. Ja, ja, zijn er inmiddels ook stappen ondernomen door dat Olympisch Comité niet tegen die krant, maar, maar ja, ter beveiliging eventueel? Nou ja, er was al wel wat extra beveiliging... met de Oostenrijkse ploeg meegestuurd naar Rusland. Er zijn twee mariniers van een speciale eenheid in Sochi... om Oostenrijkse atleten in de gaten te houden... mochten ze bijvoorbeeld het Olympisch dorp verlaten. Maar goed, dat was al wel van tevoren afgesproken. hoor. Vooralsnog hebben ze bij het Olympisch commissie gezegd... gaan we geen extra veiligheidsmaatregelen nemen. Want alles wat er nu al gedaan wordt is... denken ze in elk geval genoeg. Ja, ik zei het net al, maar Liss Shield kennen we allemaal. Uh, Slalomspecialisten, successen ook in de wereldbeker. We al twee keer... Zilver op de Olympische Spelen werd ook wereldkampioen op de slalom. Uh, maar die zus, Bernadette, die kennen we eigenlijk niet. Wie is dat eigenlijk? Nou, die wordt een beetje gezien als een, als een belofte in, in Oostenrijk. Zeker ook in deze Olympische ploeg. Ze werd een aantal jaren geleden wereldkampioen op de slalom bij de junioren. Maar eerlijk gezegd, sindsdien boekte ze niet heel veel successen... tussen de allerbeste op het hoogste niveau. Uh, haar beste prestatie was een podiumplaats vorig jaar... bij een wereldbeekwedstrijd in Lentzerheide in Zwitserland. Ze is ook niet echt medaillekandidaat in Sochië. Dus nee, je kan niet zeggen dat ze nu al het niveau van haar zus heeft bereikt. Maar goed, uh, ja, ze gaat wel mee naar de Spelen. En ja, wellicht dat ze toch wel voor een stuntje kan zorgen... En die skeletonster? ja, Die kennen we helemaal niet. Ik uh, bedoel, laten we eerlijk zijn: skeleton staat niet op ons netvlies gegrift. Uh, wie is die mevrouw Flok? Uh, nee, ja, dat is ook geen kleine naam. Want ze is uh, regerend Europees kampioene Skeleton. Van haar wordt in Oostenrijk in ieder geval heel veel verwacht in Sochi. Uh, ze is er ook al in Rusland. Uh, zij komt namelijk op 13 februari in actie. Volgende week donderdag. En uh, de skiesters, die, die zijn nog gew gewoon in Oostenrijk op dit moment. Die reizen pas volgende week naar Sochi. Want zij komen pas uh, op 21 februari in actie uh, op de slalom. Ja, Hebben die twee dames zelf al gereageerd? Niet heel uitgebreid. Uh, Janine Vlok, daarvan weten we... die heeft alleen via de voorzitter van het Oostenrijkse Olympisch Comité gereageerd. Die heeft gezegd dat ze zich niet ongerust maakt... en erop vertrouwt dat ze uh, voorlopig althans genoeg wordt beveiligd. Uh, teruggaan naar Oostenrijk was voor haar bijvoorbeeld ook geen optie... om te zeggen, nou, ik vind het allemaal nu te eng worden, ik stop ermee. En uh, Bernadette Schild uh, zei geen angst te hebben... maar gaf ook wel aan dat ze... Een niet heel prettig gevoel heeft uh, overgehouden aan dit alles in haar achterhoofd. Uh, ook al is nog helemaal niet zo duidelijk hoe serieus het allemaal te nemen is. En dat is natuurlijk ook wel goed voor te stellen... dat je in de voorbereiding naar zo'n spelen toe als sporter... ja, uh, toch wel even in de war bent van zo'n bericht. Uh, die spelen leef je jaren naartoe, train je jaren naartoe... en dan krijg je een paar dagen voor het begin ineens met zoiets te maken. Dus ik ben toch wel benieuwd of het uiteindelijk een uitwerking zal hebben... op hun prestaties of misschien wel de prestaties van de hele Oostenrijkse ploeg. Ja, Tim, weten we trouwens al wie er achter die dreigbrieven zit of uh, is dat nog onbekend? Nee, dat, dat is echt heel onduidelijk. Ja, wat ik zei, het enige wat we weten is dat ze vanuit Rusland uh, verstuurd zijn. Uh, maar wie erachter kan zitten is uh, voor iedereen nog een raadsel. Uh, het is overigens niet de eerste keer dat ze in Oostenrijk te maken krijgen met een dreigbrief. Een want een paar weken geleden, half januari, kreeg het Oostenrijkse Olympisch Comité al een hele rare mail. Waarin met uh, aanslagen in Sochi werd gedreigd. Dat bleek achteraf om een nepmail te gaan. En ook in andere landen, in Hongarije en ook in Duitsland, uh, kregen ze dreigbrieven binnen. Maar ook die bleken niet heel serieus. Te zijn. Kortom, het kan allemaal om een hele slechte grap gaan, maar ja, in Oostenrijk pakken ze de zaak voorlopig in elk geval hoog op en zeggen ze: je kan toch met dit soort dingen niet uh, voorzichtig genoeg zijn. Kortom, de aanloop naar de Olympische Winterspelen, die is nu definitief begonnen. Tim De Wit, dank wel. En Young Cannibals waren dat met good thing. Roda JC tegen Feyenoord staat. Dus 0-1 Frank Vilaat. Uh, belangrijke vraag. Heeft de scheidsrechter al een fout gemaakt? Nee, <laughs> nog niet. Tenminste, niet eentje die uh, mij heel erg is opgevallen. Nee, want dus Roda zijn ze er nog scherp op, toch? Ja, maar die, die fluiten nu uh, over iedere beslissing tegen Rode JC Of als ze graag een vrije tap willen zien rondom de, uh, het strafschapgebied, wat ze twee tellen geleden graag wilden. Als er een speler van hun omvalt, dan uh, zijn ze sowieso tegen de scheidsrechter. En dat is in dit geval makkelijk. de man die uh, toch vrij gemakkelijke kaarten uitdeelt en ook penalties uitdeelt. Maar heeft dat tot nu toe nog niet gedaan. Heeft één keer de gelegenheid gehad om een kaart te geven voor Klaasie. Dat deed hij op dat moment niet. Dat had hij in mijn ogen wel kunnen doen. We zijn uh, dik een half uur onderweg. Feyenoord overigens beduidend beter dan uh, Rodi J.C. Heeft na die 1-0 en na uh, de vorige keer dat jullie in Kerkrade langskwamen... Uh, nog een kans gekregen via Boetius. Die gaat nu weer met Montaigne in de slag. Dat deed hij de vorige keer ook. Toen ging hij er gemakkelijk voorbij. Nu legt hij die bal neer voor Pelle. Omhaaltje in de richting van Filena. Daar komt de bal uiteindelijk niet uit. Daar zit namelijk uh, Kali goed tussen voor Rodi c En dan kan Rodi c eens gaan omschakelen. Bijvoorbeeld via Donald en Kali. Die op het middenveld dat samen moeten oplossen. Kali met een paar goede lichaamsschijnbewegingen blijft in ieder geval in balbezit. En zo kan Roda een beetje aan voetballen toe komen. Maar de, je ziet meteen, vijf, zes mensen blijven allemaal achter de bal hangen. En die voorste mensen, Skurtaj, is daar daar een van. Hupperts, die blijven, moeten zo ver van de goal af blijven En de druk op Kali is dermate groot. Dat hij ook niet even kan kijken van waar leg ik hem over de verdediging van Feyenoord heen. En komen we dus verder. Kortom, Feyenoord verdedigt goed. En Rodi C. krijgt uh, nauwelijks de kans om in de buurt van Mulder te komen. Nu spelen ze rustig achterin de bal rond. Tussen Biemans en uh, Luiks. Nu heeft... Uh, Biemans de bal weer, zoekt hij de diepte bij Skoertai. Bal de breedte inleggen. Uh, Donald is daar degene die uh, moet ontvangen. Maar daar zit Armenteros goed tussen. Kan fijn het overnemen. Nog op de helft van Rodier C. Met Janma. Die de bal dan maar aanneemt en meteen diep gaat. En als hij dan halverwege de helft van Roda is aangekomen. De bal naar uh, Pelle gooit. Op de penalty step. Pelle is die het meest geduldig. Blijft hij een bal bezit. Immers uiteindelijk in de hand. Oh, gaat die bal via een verdedigen. Uiteindelijk naast de goal van Kurto. Daar karamboleert hij eigenlijk net langs heen. Daar heeft Immers en Feyenoord dus ook de nodige pech met de manier waarop die bal wordt aangeraakt. Want dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren. Maar in dit geval dus zo dat er slechts een hoekschop voor Feyenoord overblijft. En die hoekschop die gaat Klaasie zo meteen nemen. Kurto was al geslagen. Die stond zo'n beetje op de rand van zijn doelgebied te kijken. En daar ging die bal gewoon overheen. Maar hij zag op tijd dat hij ook ver naast zijn goal uit ging komen. De hoekschop. Zou kort genomen kunnen worden richting Boetjes. Want die staat vlak bij Klaas. Uh, Klaas gaat het toch lang doen richting de tweede paal. Bal daar opnieuw uh, uh, ingebracht. Nee, er wordt uh, weggekopt achterin bij Rode JC. En dus gaat hij over de zijlijn. En kan er aan de andere kant gegooid gaan worden. Moet dat Janmaat gaan doen. Maar die moet van de middenlijn, ongeveer van de middenstip afkomen. En uh, dan naar uh, ongeveer ter hoogte van de 16 meter lijn gaan lopen. Om daar te gaan ingooien. Er zit weinig tempo in de wedstrijd Feyenoord. Hoeft dat ook niet zo nodig te doen... Want die willen graag controleren. Roda, als ze de bal hebben, willen ze ook graag de bal een beetje in de ploeg houden. Alleen lukt dat veel minder goed dan dat Feyenoord dat nu lukt. De ingooi door Jan Maat genomen. Komt via Immers weer bij Jan Maat terecht. Uiteindelijk via een carambolage. Nog altijd Immers. Die legt hem dan voor de goal langs. Daar is Pellet te laat. Daar is Boetjes ook te laat. Die kan wel in de achtervolging op de bal. En hem dan vanaf de linker kan nog een keer voorgeven. Op de handen van Montijnen. Die kan er niet zoveel aan doen. Krijgt Boetjes de bal weer terug. Nog een keer de bal voorgeven. richting penaltystip. En dan uh, Pelle die uh, daar Soetsuin in de rug loopt. En zo probeert Rodiëse uit te verdedigen. Maar komen ze niet van de eigen helft af. Boetius nog een keer die bal voorgeven. Nog een keer pellen, aannemen op de borst. Neerleggen voor Boetius. En dan uh, wordt de bal alsnog achterin bij Rodiëse weggewerkt. Het is een soort belegering waar we getuigen van zijn. Nu komt Jan Maat weer over de rechterkant. En levert het voor Feyenoord een hoekschop op. 34,5 minuten is er gespeeld. Rodiëse doet nu toe do do. geen schijn van kans tegen Feyenoord. Maar het staat pas met 1-0 achter. Komende vrijdag beginnen de winterspelen in Sochi, u weet het... maar gisteren al werd de eerste uitvaller genoteerd. Snowboarder Torstein Horgmo kwam tijdens de training ten val... en hij brak zijn sleutelbeen. De Noor was favoriet op het onderdeel sloopstyle... en zijn valpartij was een bewijs dat het Olympische parcours daar pittig is. Verslaggever Vlado Veljanowski sprak daarover... met de Nederlandse deelnemer aan het sloopstylen... bij de vrouwen dan wel, Cheryl Maas. Is het een linkerbaan? Ja, zeker. Het is... Uh... Het is het grootste waar we eigenlijk tot nu toe gereden hebben ooit. Het X Games uh, is normaal het allergrootste. En dit is echt een stapje erbovenop. Ja, en daardoor moet je echt wennen. En ik had eigenlijk gehoopt om uh, echt de run te rijden die, die ik zou willen al nu in deze trainingsdagen. En dan moet ik toch even een stapje terugzetten en iets langzamer opbouwen. Betekent dat ook dat je die run niet tijdens de kwalificatiewedstrijd kan doen donderdag? Dat weet ik nog niet. Ik ben gewoon hard aan het werk om het te uh, proberen wel te doen. Maar aan de andere kant wil ik ook geen risico's gaan lopen tijdens de trainingen. Uh, je ziet heel veel mensen uh, nu geblesseerd raken. Omdat als je de jump niet haalt, vooral die grote... dan kom je zo hard terecht op die knik dat je garandeerd uh, iets breekt. Of, ja, zeer doet is. Dus. Want dat is het grootste probleem, die ene jump? Of is er nog meer gevaar? Nou, het zijn, alle drie zijn ze groot. En als je daar gewoon snelheid tekort pakt ergens... dan, dan ben ik meteen in de shaak. Dan ga je meteen rechtstreeks ziekenhuis in. Dat is dan mijn lid. Ga je hier ook een beetje geforceerd snowboarden dan? Dat je bewust moet inhouden? Ja, ik heb de eerste dag niet zo heel lekker gesnowboard, uh, ja, omdat je toch uh, geïntimideerd bent uh, door de grootte van de jumps hier. Ja, en dat is gewoon jammer. Dat houdt gewoon eigenlijk een beetje die flow weg uit het snowboarden het goed gevoel. Nu ben je natuurlijk wel wat gewend over de hele wereld, maar maakt het je echt bang? Schrik je hiervan dan? Ja, ik ga een tijdje mee en uh, ik heb wel wat klappers gemaakt. Dus dat, kijk, vroeger dacht ik er niet veel over na en dan ging ik gewoon. En nu heb ik echt zoiets van, oké, okay, als je daar tekort komt, dan uh, zit je waarschijnlijk weer een paar maanden op de bank. En dat probeer ik echt te voorkomen. Maar ja, je wil ook medaille winnen hier. Ja, ja daarom. Het is echt uh... ja, zoeken eigenlijk van wat is de juiste progressie die je moet maken. Van, je moet jezelf pushen, maar je moet ook weer niet te gek en te hard en te snel willen. Het twijfel is nooit goed, zeggen ze. Hè? Zeker niet zo f... ja, op de Olympische Spelen. Nee, klopt. Die twijfel moet je echt proberen weg te... kun je dat oplossen? Ja, zoals ik zeg, ik ben gewoon rustig bezig. Ik pak alles met een goed gevoel aan. En, uh... ja, zodra ik me... Zodat ik me eigenlijk niet bang maak, en dan... dan moet het allemaal komen. Wat je toch merkt, het is echt een issue. Iedereen heeft het erover, hè? Ja, het is elke keer als je de lift omhoog pakt en je praat met anderen erover, is iedereen toch een beetje negatief erover. Het blijft gewoon een stukje zwaarder dan je gehoopt had. Ik, had echt, uh, ik ging in mijn goed gevoel heen en dat is toch uh, weer iets teruggezet. Maar je bent toch niet bang, hè? Ik ben nog niet bang. Ga er gewoon voor. Nou, dat was Cheryl Maas. Zij komt donderdag over twee dagen dus. Een dag voordat de Spelen beginnen al in actie. Dat klinkt raar, maar dan staan de kwalificaties op het programma. En die kwalificatie bepaalt uiteindelijk de startpositie... voor de wedstrijd die zondag staat gepland. Miss Montreal met een hit van vijf jaar geleden, Just the float. We gaan weer naar het heden, Roda tegen Feyenoord, Frank Wielaert. 41 minuten gespeeld, 1-0 voor Feyenoord nog altijd in Kerkrade. Dat had gerust 2-0 kunnen zijn, maar ook 1-1. Aantal kansen uit hoekschoppen, twee keer de vrij, twee keer met het hoofd... één keer de lat, één keer overgekopt, daarna pellen nog een keer van dichtbij... Maar de eerste kans, dat duurde 40 minuten voordat Roda die kreeg. Maar ze kregen hem wel. Eindelijk Huppert een keer op de rechterkant gelanceerd. Die passeerde twee man en legde toen de bal richting de penaltystip. Daar was Koertaj al voorbij en Kali tot grote overmaat van de ramp ook al... Kortom, die paas was niet goed genoeg. En dus eh, kwam er uiteindelijk geen schot op doel van Mulder. Die al gepasseerd was, want die moest de korte hoek uh, in de gaten houden. Daar waar, die, uh, waar Hupperts hem um, ook had kunnen neerleggen. Maar omdat daar de ruimte niet was, kon dat uiteindelijk niet. Kortom, eindelijk iets van Roda gezien in aanvallende zin. Nu mogen ze gaan ingooien op de eigen helft nog. Aan de rechterkant, via Montijnen. Uh, zoeken meteen naar uh, de man in het midden, Skurtaj. De grote Albanië, daar als hij de bal terug wil leggen richting Kali... zit Immers daar goed tussen en kan Feyenoord meteen overnemen. Via Armenteros. Armenteros gaat dan zelf dwars door het midden. Tussen vier man in, wil hij een breed leggen op Jan Maat. Dat gaat niet goed en dus kan Roda overnemen met Van Peppe. Oh, Slechte paas. Op Donald, Ja, zo kom je niet zo heel ver als Rodië C zijnde. Als je dan wat je graag wilt op de, in de omschakeling het uh, tempo kunt maken... Ja, dan moet je wel die paas gewoon goed geven. Zeker als dat gewoon ook gemakkelijk kan. En nu uh, lukte dat bepaald niet. Kali intussen wel weer de bal overgenomen voor Rodië C. Slechte aanname aan de rechterkant bij Anko Jansa Hij herstelt zelf... En dus kan Rodi C doorvoetballen via Biemans. Bal breed naar Luiks. Luiks, daar wordt wel wat voorzichtige druk op gezet door Pelle. Dus Luiks snel naar achteren, naar Kurto. Kurto zal dan kiezen voor de lange bal. Want de, de centrale verdedigers staan allebei behoorlijk in de dekking. Daar kan hij het risico niet op nemen. Dat doet hij toch richting Biemans. randje? trouwens gebied. Krijgt hij natuurlijk met dezelfde snelheid weer terug. En lokt hij eigenlijk immers naar zich toe. En dus moet hij toch de lange bal geven. Die levert hij dan in bij Klaasie. En Pelle... Pelle die de bal breed kan leggen. Die wil dat eigenlijk doen op Janmaat. Janmaat komt dan niet voorbij. Uh, Jansen. En dus omdat Jansen zijn voet eerder tegen de bal aan krijgt, Kan C overnemen via Van Peppen. Een dubbele 1-2 met Jansen. En dan uh, de bal in het midden neerleggen bij Donald. Met Klaas in zijn rug. Doorlopen. Skurtajaan spelen. Allemaal nog op de helft van C. Daar waar Feyenoord dus ontzettend veel druk zet. Op de ploeg uit de onderste regionen van de eredivisie. Op twee na laatste staan ze. En dus moet er punten gehaald worden door uh, C Tegen Feyenoord doorgaans. Zou dat ook best kunnen lukken. De laatste jaren wordt er nog wel eens een puntje gepakt. Of soms nog wel eens drie. Als die bal dan uiteindelijk nu diep gaat. Komt Donald niet in balbezit. Kortom, de eindpaas is niet zorgvuldig genoeg tot nu toe. Als die al gegeven kan worden bij uh, Rode JC. De Vrij moet de lange bal geven om achterin uh, de bal weg te krijgen. Daar waar Donald ook in de buurt is. Dus kan Rode JC overpikken. Dat doen ze via Kali. Nu wel op de helft van Feyenoord. Daar waar de ruimtes heel erg klein zijn draait Kali dus weg. En speelt hij Donald aan. En komt Montaigne ineens over de rechterkant. Dat was even niet gezien. De Boetius bal bal leggen Scoortai die draait dan weg. Dan Hupperts die uh, niet voorbij zijn tegenstander komt. Dat is goed verdedigd door de vrij. Waardoor uh, Hupperts niet kan schieten. En dan kan Feyenoord overnemen. 3 tegen 3 als ze een beetje tempo maken. Dat doen ze met Pelle en Boetjes. Pelle aan de linkerkant. Boetjes nu in het midden. Dat zijn de rollen omgedraaid. Pelle dus die er graag naar binnen toe komt En dan op Immers, nog een keer Armenteros en dan is 2-0. En zo speelt Feyenoord de counter uitstekend uit. Armenteros maakt zijn eerste goal voor Feyenoord. En gaat meteen naar het uitvak dat lekker dichtbij is. En prop vol met Rotterdamse fans zit. En vlak voor rust, want er zitten nou 30 tellen daarvoor qua officiële speeltijd. Dus komt Feyenoord op de verdubbeling van de voorsprong naar uh, 2-0. Nadat dus rode JC. Aan de andere kant, eindelijk is een prima aanval uitspeelt, maar niet tot schieten komt... Zoals de hele tijd. Omdat Feyenoord zo ver, verrekt kort op die bal zit. En Rodier C. dus nauwelijks de tijd krijgt om ook maar iets te bedenken. En dus alles op intuïtie moet doen. Dat lukt niet zo heel erg goed. En nu voorkomt het dat Hupperts kan schieten. Gaat Feyenoord vervolgens razendsnel naar de andere kant. Onder andere via Armenteros. En diezelfde Armenteros de zweet. Die maakt het dan uiteindelijk ook af. En zo lijkt Feyenoord op roze. Nog voordat het hier überhaupt rust is. Tegen Rodier RC. twee goals gezien. Eentje van Immers, dat was na 12 minuten. En eentje in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Sterker nog, het was de allerlaatste uh, actie van de eerste helft. Wat meteen na de aftrap, zegt Macaulie. Het is afgelopen. Feyenoord dus inderdaad op roze bij rust tegen Rode RC 2-0 voor.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 1971 alweer Lover, Madley van de Doors. We gaan het tennis, eh, want Stanislas Vavrinka zal niet deelnemen... aan het ABN AMRO-tennis-toernooi in Rotterdam. De winnaar van de Australian Open kiest ervoor om rust te nemen... vanwege een blessure aan zijn benen. Hij wordt vervangen door Dennis Istomin, de nummer 43 van de wereld. We hebben de toernooidirecteur aan de lijn, Richard Krajček. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat Hallo. betekent deze afzegging voor jou? Uh... Ja, dat is jammer. Uh, natuurlijk, een onverwacht cadeautje. Uh, dat hij uh, Australische Open won. En dat is toch wel erg grappig. dat uh, Toen we hem aankondigden in december. Uh, kraaiden geen haan daarnaar. Ja. Uh, nu meldt hij af en nu uh, is het opeens nieuws. Wat natuurlijk logisch is. Uh, ja, dat is een onverwacht cadeautje. En uh, helaas. Uh, heeft hij, uh, ja, hij gevalseerd en uh, de Davis Cup heeft natuurlijk ook niet geholpen dat hij dat uh, heeft gespeeld. Nee, want je zou het ook okay. kunnen omdraaien. Hè? Het moment dat hij de Australian open won, uh, had jij toen al een gevoel van oei, dat zou wel eens uh, verkeerd kunnen uitpakken voor ons? Uh, nou ja, dat niet. Maar hij zei afsluitende persconferentie heb ik laten begrepen: van ja, ik speel nog. Uh, ik, ben, ik ben moe. Ik, uh, ik voel me niet helemaal top, maar ik ga nog voor de Davis Cup en dan. Uh, uh, dat doe, uh, doe ik even rustig aan. Dus ja, ik weet niet wat dat betekent. Of hij alleen de week erna rustig aan zou doen. Want dan zou hij ook een toernooi spelen. Maar ja, hij neemt nu zelfs uh, ja, minimaal drie weken vrij. Ja, dus, wat, wat... Uh, niet, uh, niet alleen onze week, maar ook de week na ons. Want hoe gaat dat dan? Bel jij hem dan meteen op na, na de winst in zo'n toernooi... en probeer je hem dan toch even aan die afspraak te herinneren? Nee, nee. Je, je wacht gewoon rustig af. Uh, hey. Kijk, je hebt precies van... Ja, gaat gewoon spelen. Hè, zolang iemand speelt, zo, hè, Dus uh, de Davis Cup. En, um, ja, en, uh, ja, dan op een gegeven moment dan, um, ja, krijg je een berichtje van, ja, ja kan je even bellen? Nou, en uh, dan spreek je, uh, ik had met die manager dan gebeld, ik heb nog e-mailcontact gehad met, uh, met Alrenca. En, um, maar ja, uiteindelijk, uh, ja, heeft hij zo van, ja, ik, ik wil dat risico gewoon niet nemen. ik, het, uh, ja. ik snap het helemaal. Als prof als, als was het nooit, dat vind ik niet fijn. Maar, ja, als prof, ik heb je weet niet alleen eruit zijn op de baan. Maar je bent ook te wedstrijden door dit soort beslissingen. Uh, dat je weet wanneer de grens hebt bereikt. Want ja, als je niet doorspeelt, uh, voor het weten is hij een paar maanden uitgeschakeld. Dan is het fijn voor ons dat hij kon spelen, maar niet goed voor zijn carrière natuurlijk. Nee, precies. Dus je begrijpt hem. Zeg nou, heb je Dennis Istomin aangetrokken als vervanger? Wat voor type speler is dat? Ja, nou, het is niet eens aangetrokken. Kijk, nu zes weken voor het toernooi, dan sluit de inschrijving. En dan doen de beste 25 spelers mee qua ranking en nummer 26 zou ik maar zeggen, qua kwaareinking die zit er dus net niet in. Dus als Warenke ze terugtrekt, is hij is eigenlijk de volgende op de lijst. Dus ik, die heeft dat is gewoon nog die zich ingeschreven. En uh, ja, ik moet zeggen, ik weet bar weinig uh, van hem. Uh, dus. Uh ja Ik zie wel eens een uitslag voorbij komen, maar ik, uh, ik, ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo goed om eerlijk te zijn. Nee, ik las dat je zelf al gezegd hebt van nou, we hebben nog genoeg mensen uit, wat was het, de top 12. Uh, um, ja. Noem nog eens even de namen om iedereen weer eens even bij te praten. Nou, we hebben Potro en uh, die is vorige week wel naar het ziekenhuis geweest met zijn pols. Maar ik heb, van, ik heb wel natuurlijk door het wel aan zich uh, teruggevonden wel contact gehad vandaag, maar die, uh, die komt gewoon... En uh, die is zaterdag al uh, is in, in Nederland om zich uh, voor te bereiden. Dus dat, uh, daar ben ik erg blij mee. En dan heb je nog uh, Berdig. Uh, de man die man nou, ook, hè? Ja, uh, ja die het Nederlands Disco Team heeft verslagen. Tsonga, uh, Gasquet, um, uh, Fransman. En dan hebben we ook nog uh, Raunitsch, uh, nummer 11 is dat. En ik heb één naam vergeten, um, maar in ieder geval het uh, is dus een paar, zijn er een paar grote namen. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval we, we hadden zeven uit de top twaalf en uh, het zijn er nu de zes en nog steeds mooi. Nummer vier van de wereld uh, komt, Gewoon martin Potro, de titel de verdedigen, dus uh, het gaat nog steeds een mooi toernooi worden en uh, ja, dit kan gebeuren, maar het is nooit leuk als het gebeurt natuurlijk met uh, Nou, Van 10 tot en met 15, nee, 16 nee, februari in uh, Hoorn. Dus het ABN Amro World Tennis Toernooi. Richard Kruisweg, dank je wel. Dank je. En dan gaan we weer naar voetbal, want zo meteen dan begint er een andere wedstrijd. We zijn natuurlijk al in de rust bij Roda Feyenoord, Daar staat het 0-2. De hekkersluiter van de eredivisie, ADO Den Haag, begint over een klein kwartiertje aan het duel tegen Heracles, de nummer 11 van de eredivisie. In Den Haag is Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Dag Gio. Uh, Den Haag, ja, het staat onderaan. Uh, ze ja. zullen moeten winnen, geloof ik. Uh, willen ze van die laatste plek afkomen? Hè? Ja, sowieso. Want uh, als je onderaan staat en je verliest, dan blijf je daar sowieso staan. Uh, en uh, dat willen ze ook heel graag. Ja, afgelopen weekend natuurlijk een tegenvaller. TV Veen uit, 3-0 verloren. Echt kansloos. En ook Herakles deed geen goede zaken dit weekend, want verloren van NAC thuis nog wel op het kunstkast. Nou, hier ook kunstkast in Den Haag, waarbij ADO Den Haag er maar liefst vijf mensen op scherp staan. En uh, dus moeten uitkijken, anders missen ze de volgende wedstrijd. Michiel Kramer is terug in de basis bij ADO Den Haag, die lange spits die uh, met uh, Mike van Duinen voor de doelpunten moet gaan zorgen. En bij Herakles weinig uh, opvallende dingen. Ze hebben de eerste wedstrijd dit seizoen in, uh, in Almelo met 1-0 gewonnen van ADO. Doelpunt van. Davidson. Ja, het is nummer 18 tegen nummer 11. Zeven plaatsen verschil, maar in puntaantal maar vijf punten. Want als Ado wint, staan ze op twee punten van uh, Heracles. Overigens wordt hier wel gefluisterd dat dit wel een hele belangrijke wedstrijd voor Maurice Stijn is. Want uh, ja, hij, zijn positie ligt natuurlijk wat onder vuur. Na de matige resultaten van de afgelopen tijd. Met uh, uitzondering dan die wedstrijd tegen Feyenoord die uh, gewonnen werd. En waar men heel blij mee was. Hier in uh, Den Haag. Vanavond moet het dus gaan gebeuren. In Den Haag tegen Heracles uit Alm wedstrijd onder leiding van de heer Hichler. En die wedstrijd begint over, nou, vijf minuten. Goed, die, we gaan je zo meteen weer uitgebreid horen met die wedstrijd, met die eerste helft. Dan gaan we weer naar de Olympische Spelen, want de komende drie weken is het Olympisch dorp de woonplaats van nogal wat Nederlandse sporters. Daar leven ze, daar eten ze, ze slapen er, hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Voorafgaand aan de Spelen opende het dorp in Sochi heel even de poorten. En Edwin Cornelissen, onze verslaggever, die ging daar kijken. Je voelt je toch gelijk thuis in Sochi hè? als je door de beveiligingsmaatregelen heen bent gekomen in het Olympisch dorp. Is er een groot plein met een mooi podium en daar in een hokje collega's van Olympic Village Radio. We broadcast muziek, different announcers, different news and trivia, interest facts. Olympic facts and trivia. Just in 1972, it was permitted to leave Nike on the reserve of the medal... while the reverse was left up to the designers' fantasy. Dan beginnen we eens, de wandeling door het dorp. Alles uit de grond gestampt, het lijkt wel een compleet nieuwe woonwijk. De meeste van de gebouwen drie, vier etages hoog. En de Olympische stadions op een steenworp afstand. En al wandelend over de grindpaden komen de Olympische sporters je tegemoet. Hier op de fiets, Amerikaans fenomeen, Johnny Davis... Ik denk dat Sochi's a village is heel really, really sweet. Ik like how het is. Ze hebben de bussen, ze de bikes voor rental. and is klaar, ze hebben shortcuts. Het is cool, man. Helemaal gelukkig, dus in het zonnige Sochi, waar de temperaturen ook behoorlijk omhoog gaan vanmiddag. Hoe kun je niet een tropische environment waar de Winter-Olympics being gehouden? Can't beat it. Heeft u wel echt dat winter Olympische gevoel? It doesn't feel like the Olympics at all to me, actually. I'm still waiting for it to hit me. I feel like this is like a World Cup. <laughs> like a world cup. <laughs> guess I'm a seasoned vet, man. I'm not letting the pressure get to me. Dan nog een fietser. Een oranje fiets in dit geval. Met erop Michel Mulder. Ja, mooi toch? Ik, uh, ik vermaak me hier wel. Zonnebril op. Ja, het is een beetje tropisch lijkt het haast wel, hè? Ja, ik zei vanochtend nog, geen van wanneer beginnen die zomerspelen. Maar uh, <laughs> nee, maar het is, uh, ah, het is ook nog wel een beetje fris. Ja. Ik heb de muts ook nog op, maar uh, nou ja, ik vermaak me wel. Ik ga nu even een bakje koffie drinken misschien even naar het uh, gamecenter, even een potje poelen. Ja. Dus, uh, nee, ik vind het een mooi dorp. Het, het, het is voor mij natuurlijk ook de eerste, maar uh, ja. Ja, ik vermaak me prima. Ja, en uh, de huisvesting, die ik zie daar in de verte jullie gebouw met uh, ja, al dat rood, wit, blauw en het oranje. Het is duidelijk herkenbaar, maar hoe is het binnen? Ja, binnen is het ook mooi. In grote kamers. Uh, ik slaap bij uh, Mark uit op de kamer. Uh, nou, tenminste, hij slaapt op de slaapkamer en ik in het woongedeelte. Dus dat hebben we een beetje verdeeld. Ja. En uh, nou ja, het is prima te doen. Dus uh, ik ben heel erg tevreden. Ik hoor Johnny Davis net zeggen: ja, het echte Olympische gevoel dat heb ik nog niet. Hoe is het bij jou? Ik weet niet wat het Olympische gevoel is, want het is mijn eerste speler. Hij zei, het voelt voor mij als een World Cup of een WK. Maar zie je dat ook zo? Nee, dat zie ik niet zo. Ik uh, zie heel veel andere sporters. Iedereen uh, netjes in de kleding. Iedereen wat serieuzere kopjes op de baan. Ik, uh, ik vind het geen World Cup. Zeker weten niet. Even kijken, waar komt Michel Mulder vandaan? Ja, daar in de verte. Vier etages hoog. Een flatje met uh, op de balkons oranje banners, Olympic Team NL... Even binnenkijken hoor, want daar heb je vele ruimtes. Dat zijn niet alleen maar slaapruimtes. Dit is een uh, krachtruimte die ingericht is speciaal voor uh, krachttraining van het Nederlands team. Er is hier een hele grote... Uh, een relatief grote krachtruimte, maar het is gewoon een heel Olympisch dorp. Ja. En als je dan net een krachttraining gepland hebt en uh, de ruimte die je daar wil gebruiken of de apparatuur is uh, bezet, dan heb je pech. En hier shorttrackbondscoach Jeroen Otter zie ik staan video-analyse ruimte. Ja, ja dat, dat spreekt voor zich. <laughs> dus jullie hebben hier de laptop staan. Wat kijk je hier allemaal terug? Trainingen, races? Ja, de, trainingen, ja. We voor de training even kijken wat er gisteren gepresteerd is op, op het ijs. En dan hopen we misschien iets te zien waarvan je denkt... nou oké, okay, we kunnen zo het materiaal nog wat aanpassen. In alle stilte de trap op. We mogen niet te hard praten terwijl we een kijkje kunnen nemen in een van de kamers. De sporters zijn aan het slapen. Maar John van Vliet, de persvoorlichter van de NOC NSF... heeft hier ook een kamer en die willen we eventjes laten zien... Enorm. Ik heb me laten vertellen dat het de grootste kamers ongeveer ooit zijn... die beschikbaar zijn voor atleten tijdens deze Olympische Spelen. Ja. Beetje sober ingericht, weinig versiering aan de muur. Ja, je mag ook niks aan de muur doen. Je mag er niks inschroeven, je mag er niks opplakken. Je moet het opleveren zoals het was, als nieuw. Yvonne Karman van NsF. hoe bijzonder is deze locatie voor de Nederlandse club? Nou, van belang is dat het strategisch op een goed punt zit. Dus dat je nou ja, dicht bij uh, belangrijke faciliteiten zoals de eetzaal... en uh, nou, hier dan iets minder belangrijk, maar bijvoorbeeld in Londen wel bij transportplaza. Uh, maar ook wel weer ver genoeg van alle hectiek... om in ieder geval geen last van medebewoners of andere. Uh, bijvoorbeeld je kan je voorstellen in het Olympic Park... gaan er straks allerlei uh, feesten en partijen ook plaatsvinden... hospitality houses, om daar geen geluidsoverlast van te hebben. Het Nederlandse huis is waar ze bijna alles kunnen doen. Ze kunnen er slapen, ze kunnen de krachttraining er doen. Maar voor het eten gaan de sporters toch echt naar de main dining hall met uh, rijen, grote rijen met tafels, plastic stoeltjes, buffetten waar je de aziatische, de Italiaanse keuken kan krijgen, maar ook de Russische keuken. Russian cuisine today is a national Russian soup, which is called borscht. Oké. Ja, so it's the really popular dish today. So pancakes also pancakes they're very very popular in Russia and we usually eat them with sour cream or different jams and different things. Zo en dat brengt ons weer bij de ingang van het Olympisch dorp waar de radio uitzending nog altijd gaande is. Le savez-vous? Klinkt heerlijk allemaal daar in dat Olympische dorp. Uh, de schaatsers trouwens, Bob de Jong en Mark Tuitert... die hebben daar in Sochi geluncht met de hoge baas van het IOC... de voorzitter, de Duitser Thomas Bach. Chef de mission uh, Maurits Hendricks liet dat via Twitter weten. En die lunch had plaats aan de Nederlandse tafel... in de eetzaal van het Olympische dorp. De Jong doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen. En Tuitert verdedigt de titel op de 1500 meter. En dan wordt er gewoon weer gevoetbald. Tweede helft bij Roda Feyenoord-Frank. Ja, we zijn net begonnen. Geen wijzigingen in de beide elftallen. En uh, Mulder die de bal maar meteen lang weglegt. En eigenlijk vooral uh, in de rust. Uh, verbazing over uh, dat het uh, pas 2-0 is voor Feyenoord tot nu toe. Want had gerust 4-5-0 kunnen zijn. Met dank aan de totaal verschillende aanpak van beide ploegen. Vooral verdedigend. Want Rodi JC dat verdedigde niet zozeer direct op de bal en direct op de man. Dat verdedigt vooral de ruimtes. En Feyenoord zit overal kort bovenop. Dus krijgt Roda niet of nauwelijks kansen. En uh, Feyenoord de ene naar de andere kans. Alleen hebben ze er tot nu toe vrij weinig benut. De gevaarlijkste man bij Rodier C is Hupperts. Die legt nu de bal breed op Donald. En via Sutsu komt de bal dan bij Anko Jansen. Die even naar binnen is gekropen vanaf de linkerkant. En daar dan een aardige bal weglegt richting Donald. En dan Hupperts weer aan de rechterkant aangespeeld. Zo komt uh, Roda in ieder geval nu wel even in de buurt van uh, Mulder. Bal voorgelegd, 5 meter. Daar wordt hij weggewerkt. Achterin door uh, Finet. Congolo is dat. En uh, de ingooi blijft over voor uh, Rode JC. Ongeveer ter hoogte van de hoekvlag. En Hupperts is degene die daar gaat uh, gooien. En uh, dan een nieuwe ingooi uiteindelijk. En dan is het uh, Montaigne die daar gooit in de richting van Hupperts. Dat is in ieder geval degene die het dichtst bij is. Donald biedt zich ook aan. Maar daar gaat de bal ook niet naartoe. Wie dan wel uiteindelijk? Want iedereen staat in de dekking. Zoals gezegd Feyenoord zit overal heel kort bij is dus echt lekker ruimte om even te kijken en te voetballen. Is er niet voor Rodejezee. En dat is duidelijk terug te zien in deze wedstrijd ook. Nu in die hoek komt C er niet uit. En Feyenoord meteen de lange bal op Pelle. Die speelt daar met uh, Lux in zijn rug. En Lux is niet meer eigenlijk dan een lastige vlieg voor uh, Pelle. Want Pelle is heer en meester in eigenlijk al die duels. Ook nu als uh, Rode uh, de bal verspeelt. ter hoogte van de middenlijn Montaigne heel hard tegen Sutsuïna schiet. En zo Feyenoord in balbezit komt uiteindelijk bij Armenteros. De maker van de 2-0 vlak voor rust. Legt de bal breed. Doet dat... Uh... Op Boetius. Boetius die dan even wacht. en de bal breed legt. of de bal diep legt op Filena. immers op randje straks op gebied neerleggen. Oh, dan is de kop al niet goed. op het rand van het doelgebied van Armenteros. die daar bijna zijn tweede van deze competitie maakt. In dezelfde wedstrijd. Maar de kop al in handen van Kurto. En dus de eerste kans voor Feyenoord. Alweer omzeep geholpen. Maar eigenlijk maakt het niet zo gek vooruit. Want Feyenoord is nog steeds hier een meester in Kerkraden. En staat voor in de beginfase van de tweede helft met 2-0. Bijna 12 minuten voor acht. Ado den Haag. Hier zou al hebben moeten beginnen. Maar spelen ze al, Andy? Ja, ze spelen. We zijn nu. Uh, nou, een seconde of 15 bezig. Minuut stilte vanwege het overlijden van iemand van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. Een belangrijke man is dat geweest. En uh, dus nu gaan we voetballen met Heracles in balbezit... op dit kunstgrasveld van ADO Den Haag... waar het zo belangrijk is dat er gewonnen wordt. En ja, durven ze meteen, gaan ze meteen hard in de aanval? Worden er risico's genomen? Ik denk het niet. Maar toch, de aanval van Heracles wordt onderschept... en dan is buitenspel net aan. Scheelt echt heel weinig. Mitchell schet was weg. Kreeg de bal aangespeeld, maar stond dus buitenspel... De vlag ging omhoog en dus een vrije trap voor Herakles. Vanaf de linkerkant, nu over de middellijn gelopen door uh, uh, Herakles. Bal de diepte in. Gaat uh, richting Brian Linsen, de topscorer. Maar die kan niet in balbezit komen. De afvallende bal gaat over de zijlijn. Uh, laatst geraakt door iemand van Ado Den Haag. En dus de inworp voor Herakles. Even trekken. Nee, zegt Wiggler. Geen overtreding op Berrinstra. Dus kan Ado maar heel kort overnemen. Want meteen is er weer balverlies. En is het Linse aan de linkerkant met balbezit. Speelt de bal binnendoor op Ut. Maar Ut bal terug op Linse. Goeie bal. En dan is daar gewoon 1-0. Al na 1 minuut en 20 seconden is het Linse die scoort. Na een hele mooie aanval. Met Mark Ut krijgt hij de bal terug. Hij schuift de bal langs Gino Coutinho. En is het hier doodstil in staan. Want 1 minuut en 18 seconden heeft het geduurd voordat Herakles op voorsprong komt tegen ADO Den Haag. En Brian Linzen is de doelpunt te maken. When she was 22, uh, Ellen, het meisje dat in 2009 met pensioen zei te gaan en inmiddels alweer terug is. 22 heette dit nummer en dit kwam inderdaad uit 2009. Ado tegen Heracles en die zijn ze een beetje van de schrik bekomen in Den Haag. Nou, dat was wel even slik hoor. Na 1 minuut en 18 seconden achterkomen thuis tegen Heracles. 1-0, dus de stand in het voordeel van de Almeloers. Die weer in balbezit zijn met Linzen. De doelpunt te maken buitenom. Gaat de linksback, maar die kan er niet bij. Dat is Jason Davidson. De maker van het enige doelpunt in de thuiswedstrijd. Voor Heracles tegen Ado Den Haag. En nu dus ook alweer 1-0. Oh, oh, wat slecht van Ado Den Haag. En dan is er bijna de volgende kans. Als Coutinho er nog net tussen zit. Wat lopen ze te pitten. Bal Wordt ook weer meteen ingeleverd. Bij Tjommer. Uh, en dan uh, aardig uh, bal. Maar naast het doorgeschoten door Brian Linsen. Maar ja, ze staan te pitten bij uh, ADO Den Haag. Ze hebben niet in de gaten hoe belangrijk deze wedstrijd is. Want als je wint dan kom je op twee punten. En als je verliest dan sta je meteen acht punten achter Heracles. En sta je nog dikker op die uh, laatste plaats. En dat mogen ze toch wel uh, aardig in de uh, gaten gaan krijgen. Bij de thuisboek. Maar goed. Vijf en minuut gespeeld. 1-0 voor Heracles. De uittrap van Coutinho richting Kramer. Gaat over Kramer. Heen en komt dan uh, terecht weer bij Davidson. Davidson naar uh, Linse aan de linkerkant van het veld. Bal even binnen door naar Rienstra. Rienstra zoekt het aan de andere kant. Maar daar staat Beugelsdijk tussen. Die uh, met die grote schoenen van hem de bal naar voren ramt. En die bal komt dan bij Kramer terecht. Kramer halverwege de helft van Heracles. Kan gaan lopen met de bal. die kan zomaar het strafschopgebied binnen. En wordt dan een beetje tegengehouden. Maar niet uh, zwaar genoeg om daar een uh, vrije trap voor te geven. Wel een hoekschop. Want de bal gaat over de achterlijn. Via een Heracles verdediger. En zo kwam Ado eindelijk een beetje richting het doel van Remco Pasveer. En kan dat uh, nog gevaarlijker worden als de hoekschop vanaf de linkerkant zo dadelijk genomen gaat worden. Overigens. Uh was het uh, in mijn ogen geen corner. Want ik zie in de herhaling dat de bal niet helemaal over de lijn was. Maar goed, die corner komt. Ja, mooi gepakt door hem qua Hoog boven iedereen uit, pakt hij de bal. En zo is dat gevaar geweken voor Herakles. En hebben we zeven minuten gespeeld. En staat Herakles met 1-0 voor tegen Ader daarna. Dan gaan we vlak voor acht ook nog even naar Kerkraad. Het rondje langs de velden compleet maken bij Roda tegen Feyenoord Frank. Gebeurt er nog wat? Jazeker, 54 minuten onderweg. Feyenoord in de aanval, 2-0 voor ook in Kerkrade tegen Roda. Hoekschop krijgen ze nu. En uh, daar gaat Filena zich achter zetten, zoals hij dat de hele tijd al doet. Veel hoekschoppen vanaf uh, die rechterkant voor Feyenoord. Indraaiend bij uh, Filena. Daar gaan een heleboel mensen onderuit, behalve Courto. En dan uiteindelijk gefloten door Makkeli. Dat lijkt me wel terecht, want even kijken wie daar gaat liggen. Dat lijkt me Luiks die daar uiteindelijk als laatste overeind komt. In het uh, duel met Pelle. Die houden elkaar vast. En uiteindelijk het duwtje van Pelle. Nou duwtje. Daardoor gaat uh, Luix uiteindelijk liggen. En krijgt Pelle nog een kans bij de tweede paal. Maar daar staat uh, Kurto goed voor. Maar juist omdat Pelle die kans krijgt. Grijpt Makkelij ook meteen in. En geeft die uh, rode AC een vrije trap. En uh, moeten ze nu alweer terug helemaal naar de, de eigen doelman. En ook de achterste linie bij uh, Montaigne aan de rechterkant... wordt helemaal vastgezet door Feyenoord. Dus moeten de beslissingen snel genomen worden. Dat komt de nauwkeurigheid in de pasing bij Rodier C. bepaald niet ten goede. Nu komt het even goed uit omdat de bal bij Kali komt. Die draait dan goed weg bij zijn tegenstander. Dat is Immers. En daardoor heeft hij in ieder geval even de tijd om na te denken... en te kijken wat hij met die bal moet doen. Maar vervolgens Van Peppe niet en Donald ook niet. en Dus kunnen, is er eigenlijk maar één richting en dat is achteruit. Via Biemans weer naar Donald, weer naar Van Peppe. Zijn we inmiddels aan de linkerkant bij Rode SC uitgekomen. Met Anko Jansen, de combinatie met Van Peppe. Maar nu is uh, Van Peppe eigenlijk Anko Jansen, namelijk de aanvaller. En Anko Jansen, de aanvaller, is nu de verdediger. Dat lijkt me de verkeerde volgorde om naar voren toe te komen. En dus moet het weer naar het midden, moet het weer achteruit. En komt Roda geen steek verder, zijn we weer gewoon op de eigen helft aangekomen. Met... Uh, Luijks die de bal krijgt van Biemans. Die dan vervolgens naar de rechterkant draait. Daar is geen ruimte om te voetballen. Dan maar weer naar links. Bij Kali daar is ook geen ruimte om. Daar zit Immers meteen tussen. En dan besluit Biemans maar eens de ruimte dwars door het midden te benutten. En die bal breed te leggen. Dat doet hij niet zo heel erg goed bij Hupperts. Die wel de tijd krijgt om nog even die bal aan te nemen. En dan toch maar weer terug te leggen. Ja, dit vindt Feyenoord allemaal prima. Speelt die bal achterin maar rond. Donald, die eigenlijk aanvallende middenvelder speelt. Die komt de bal helemaal vlak voor zijn verdediging ophalen. En zo komt Roda heel, heel langzaam op de helft van Feyenoord terecht. Maar de Rotterdammers hebben deze wedstrijd tot nu toe keurig netjes onder controle. En als onkel Jansen de bal niet onder controle krijgt. Dan komt hij uiteindelijk bij Mulder terecht en kan Feyenoord de aanval gaan overnemen. Dat doen ze via De Vrij. De Vrij zoekt in de diepte. Kan ik Pella al zien? Nee, dat zit hij niet. En dus de bal naar, naar Jan breed. En Feyenoord dus na 56 minuten op een goede voorsprong tegen Rodier C. 2-0. En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 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met achtertrapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1.